Volgens Obama kan de crisis in Europa negatieve gevolgen hebben... voor de Amerikaanse economie. Een Judoka uit Saoedi-Arabië mag bij de Olympische Spelen... meedoen met een hoofddoek op, dat heeft het IOC besloten. Aanvankelijk wilde Saoedi-Arabië helemaal geen vrouwen naar de Spelen sturen... maar het IOC wist de autoriteiten ervan te overtuigen... om voor het eerst vrouwen aan het Olympisch Team toe te voegen. De Saoedische Judoka eiste dat ze met een hoofddoek, hoofddoek op mocht meedoen...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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Een goedemorgen, dinsdagochtend 31 juli. Zometeen om half zes, Focus op de Wereld, met daarin Egypte en Bonaire. Maar nu eerst Kansas, met Dust in the Wind. Nobody without heart. I'm missing every part. Van Massive Attack, een Finish symphony van Hoover Phonic, De band die sinds 1996 bestaat. En de band heette in het begin Hoover. Maar daar was een schoonmaakbedrijf niet blij mee, want die had dezelfde naam. En uit angst voor claims werd, bij het, werd het uiteindelijk Hoover Phonic, Phonic werd er dus achtergezet. Ja, en waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Hè? Soms is een band aan kiezen gewoon een simpel abc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 Ramah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 Shows that we ain't gonna stand shit Shows that we are united Round my Dit is De Nacht, met Herbert Godé. The road ahead is empty It's paved With miles of the unknown Whatever seems to be Your destination Take life life. Dit is de nacht op Radio 1, Hoor je City to City met The Road Ahead. Daarvoor Adele met Hometown Glory. Zometeen focus op de wereld. Ik praat met Ginger in Bonaire. Uh, ik moet zeggen, uh, Ginger praat ik in Egypte. En Michiel Verkouter in uh, Bonaire. Zo is het. En zometeen ga ik hen spreken, allebei in focus op de wereld. Nu eerst een mooie plaat van Otis Redding. Dit is Sitting on the Dock of the Bay.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 Sitting on a dock of bay, wasting time.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 alive from that painting of a ship. We've all been chosen to the painter's creation and his dream design. Oh, I like can feel it over the line. I see the other country.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 Burlap to Cashmere in dit is een nacht met Otter Country. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vanmorgen heb ik het genoegen om te praten met Michel Verkouter in Bonaire en Ginger in Egypte. En ik begin in Egypte bij Ginger. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is, uh, wat, hoe zitten we met de tijdsverschil bij jou in Egypte? Nee, we hebben dezelfde tijd... Dezelfde tijd, kijk. Dat, dat is, is uh, makkelijk. Ja, inderdaad. Uh, iets voor half zes dus. Um, jij ja, werkt als, uh, als verpleegkundige in een uh, ziekenhuis. En in, uh, verpleeghuis, in een, een verpleeghuis in Cairo. Hoeveel mensen ja. Uh, ja, worden daar verpleegd? Uh, we hebben 25 bewoners. Oké, okay, en kan je dat verpleeghuis omschrijven? Uh, ja, het, is, het, is een, het was er niet voor gebouwd oorspronkelijk. Het is een uh, ja, het zijn twee appartementen, zeg maar met. Uh, met kamers. En uh, elke kamer heeft twee bedden en een, een, een douche en een toilet. En uh, ja, het, ik denk dat voor. Het zou niet door de Nederlandse standaard kunnen. Denk ik, maar hier uh, gaat het heel erg goed. Maar het is allemaal schoon en netjes hoor. En uh, uh, ja, en we verzorgen mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Om wat voor redenen ook. Mensen met uh, ziekte van Alzheimer of mensen die een. Uh, een hersenbloeding hebben gehad, of mensen die gewoon oud zijn en niet meer kunnen. En de meeste van die mensen hebben ook geen uh, familie. Um, die hebben of geen familie, of, of mensen kunnen ook niet voor hen zorgen thuis. Nee. Want dat is eigenlijk gebruikelijk hier: hè? je doet je vader of moeder niet uh, naar een verpleeghuis, die, uh, daar zorgt je voor thuis. Dat mm -hmm. kan gewoon niet altijd. Nu heb je ook nog te maken met, met, met de, de, de stroom die je afgelopen weken uh, af, ja, uitvalt. Daar heb je volgens mij vaker mee te maken. Bemoeligt dat ook nog het werk in het uh, verpleeghuis. Ja, dat is ontzettend lastig. Ja hoor, het is... Uh, ja, overdag is het licht genoeg natuurlijk, maar je hebt, uh, ja, het valt ook s'avonds of s nachts uit. Dus het is heel, heel heel erg vervelend. Ja hoor, ja, je kunt er helemaal niks aan doen. Je kunt alleen maar steeds maar hopen en bidden van nou, dat het nog gauw terugkomt. Maar uh, ja, het is heel erg lastig. En waar heeft dat mee te maken? Is dat dan de warmte? Of is dat gewoon een, ge, ge, ja, een, een verouderde installatie? Uh, nou, het, is, het gebeurt in de hele stad. Of het hele land, denk ik wel, in, maar vooral in Caïro is natuurlijk overbevolkt. En uh, het elektriciteitsnet raakt steeds overbelast. Er zijn toch meer, steeds meer mensen die een airco hebben. En uh, dan kan het elektriciteitsnet dat niet aan. En uh, dan heb je soms weer delen van de wijk hè, dan, van de stad en dan valt de stroom uit. Ja. En je hebt ook delen van de wijk, ik weet niet wat er aan de hand is, maar dan is er ook weer geen water. Dus dat is allemaal heel heel erg vervelend. Want wat, wat, wat zijn de temperaturen op dit moment in in Egypte, in Caïron? Ja, 37, 38 graden, maar zoiets. Maar Zo. tenminste, of je, het kon wel iets warmer zijn. Ja. Ja. Nu heb je de afgelopen week uh, ook nog, ja, wat, wat ik dus in de mailwisseling met jou heb uh, meegekregen, is dat, dat je wat extra taken hebt gekregen. Naast verpleegkundige ben je ook je ja, eindverantwoordelijk voor, voor, voor het verpleeghuis. Ja, dat klopt. Ja, ja de verantwoordelijke de directeur, uh, die is uh, maat naar Amerika. En die heeft ja. gezegd, uh, jij mag het nu uh, gaan, gaan oplossen en gaan regelen. Ja, ja, het ja, is van jou. <lacht> ja. ja, dus dat is uh, ook wel spannend. En ik kwam eigenlijk met terug uit Nederland. En dezelfde dag uh, ja, kon ik uh, de boel overnemen, zeg maar. Dus uh, ja, dat is best wel spannend, vind ik. Ja, ja. Wat, wat, wat is er spannend aan voor jou? Uh, nou, ik vind het een hele verantwoordelijkheid. Je moet, jij, het, het hangt van wel. Uh, ja, jij bent verantwoordelijk dat, dat er goed voor die mensen gezorgd wordt. Uh, dat het uh, ja, dat, dat, dat allemaal goed loopt. Je personeel, uh, je zorg, uh, alles wat erbij komt kijken. Ja. Is er ook iets waarvan je zegt, nou dat vind ik ook wel heel mooi nu aan deze rol die je dan hebt als, als eindverantwoordelijke? Ja, als het goed loopt vind ik dat heel mooi. <laughs> ja. en, en, en wanneer loopt het goed? Als mensen uh, uh, naar de zin hebben voor zover het kan of een smile ja. op je gezicht? Ja hoor, ik, uh, als ik naar huis ga, elke dag denk ik van nou, gaat het nou goed met iedereen? En dan denk ik ja, voor zover ik kan zien gaat het goed en... Uh, er ja, krijgt iedereen ja, wat hij nodig heeft, dus dan, ja, dan, dan is het goed. Ja. ja. Maar kijk, je moet niet vergeten, ik ben, ik ben hier dan wel heel lang. Uh, maar je, je bent toch een Nederlandse en je zit in een andere cultuur. En uh, er zijn toch ook dingen die langs mij heen gaan of die ik begrijp. En dan heb ik het vooral over personeel. Uh, hoe zij werken, Er zijn toch echt dingen dat denk je, ja, dat, dat, dat snap ik allemaal niet, dat weet ik niet. En... Uh, ik werk met, met uh, mensen die er niet voor niet echt hebben gekozen. wat ik ga voor oudere mensen zorgen. Nee, ik heb een baan nodig, dus dan ga ik dit doen. En uh, dus de motivatie is ook heel anders dan wanneer met, denk ik, met mensen in Nederland werkt. Ja, ja. En uh, dus, dus ja, dat dat is, dat is wel eens lastig. Ja. Ik kom zo bij je terug, Ginger, in Egypte. Dan ga ik met je doorpraten over het werken wat je daar doet. Want je hebt onder andere ook een assistent gekregen. Daar wil ik wel even wat meer over weten. Ik ga ja. eerst naar Michel Verkouter in Bonaire. Michel, goede avond voor jou. Ja, goede avond. Goedemorgen voor jullie. Michel, kan je kort uitleggen voor welke organisatie je werkt en wat je doet? Ja, ik werk voor Cruzada. Cruzada is een verslavingsinstelling op Bonaire. Uh, we hebben, uh, nee, we hebben een, een mannencentrum waar wij de uh, beschikking hebben over uh, teambedden waar wij mensen die, mannen die verslaafd zijn kunnen opvangen. Uh, daarnaast hebben wij een, uh, een aantal werkprojecten waar uh, uh, mensen van het eiland die, die we terug willen leiden naar een baan in samenwerking met uh, instanties opboneren uh, ...aan het werk hebben. En daarnaast hebben we een inloopcentrum... ...in een wijk op Bonaire... Uh, ...waar we eigenlijk heel laagdrempelig... Uh, basiszorg verlenen... ...en waar we de deur geopend hebben voor... Uh, ...mensen met een verslavingsproblematiek, ...waar ze uh, welkom zijn voor een, uh, wat eten... ...wat drinken, een uh, gesprek... ...en waar we ze eigenlijk heel langzaam toe willen laten ...naar uh, zorg, zeg maar. Mm -hmm. Even heel in kort. Yeah. En mijn werkzaamheden... Um, ja, ...waren voorheen uh, groepsleider... ...op de, binnen de walk-in, dat is het inloopcentrum... En uh, sinds kort ben ik uh, ook verantwoordelijk geworden voor het pastorale stuk uh, binnen, uh, binnen Crusada. Dat De, is. Ja, dat, dat, is, zijn, dat is, zijn dus inderdaad in twee taken. Ja. ja. En wat, wat ik me dan afvraag, uh, Michel, je zegt: die, die walk-in, dat, uh, dat, dat, dat is dus gewoon een bepaalde plek ergens in, in Bonaire. Daar kunnen mensen gewoon langskomen die weten dan: oh, hier zit Crusada, ik heb hulp nodig en ik, ik klop eventjes aan. Nou, wat we, wat we doen, het is zeg maar een, een, een gebouw um, de, midden in een van de wijken waar de problematiek, drugsproblematiek en criminaliteit het, het, het hoogst is. Um, en waar daar veel overlast was van, uh, van, uh, en is van, van drugsverslaving. Daar hebben we een gebouw geopend en hebben we eigenlijk, uh, nee, inderdaad letterlijk de deuren opengezet van jullie zijn welkom. Vooral met mensen die uh, een verslavingsproblematiek hebben. Daarnaast uh, zijn we ook heel erg op Beaching bezig en proberen we juist heel erg de wijk in te trekken. Om uh, mensen op te zoeken die, die, uh, waarvan we denken van hey, volgens mij kunnen we, kunnen we iemand helpen of willen we iemand uh, ja een stukje een stukje troost brengen en eigenlijk op een hele uh, rustige manier, of hoe zeg je dat, heel laagdrempelig, gaan zoeken naar een stukje vertrouwen. Waardoor we eigenlijk uh, ja, langzamerhand mensen ergens uit kunnen halen, zeg maar. Het is, het is niet zo dat je ergens binnenstapt of zo je de deur open zegt maar, van maar eigenlijk heel zachtjes aan. Uh, probeer je contact te krijgen waardoor je ja, binnen mag komen mensen. Ja. Zo moet je het beetje zien. Ja, ja. En heb je dan nou ook nog te maken met bepaalde periodes dat bijvoorbeeld in de zomer dat, dat, dat je meer te maken hebt met die verslavingsproblematiek of, of, of speelt dat niet echt mee? Maakt dat niet echt uit? Nee, ja, goed, het, mooiste, het is hier natuurlijk bijna altijd zomer. Dus um, ja, nee. Er is niet echt heel erg een, een, een, een, een verschil waarin je kunt zeggen uh, van van dan wordt het, dan is het heel heftig. Je ziet wel eens, je ziet wel eens. Uh, dat het heel terug is binnen de walk-in. Je ziet ook wel eens dat er ineens een hele toename is. En dat we, we kunnen eigenlijk niet precies zeggen waar het aan ligt. Of dat, eraan ligt, dat het aan ligt. De ene keer is bijvoorbeeld dat het net het moment is dat iedereen een uitkering krijgt. en Dan zie je uh, veel mensen niet terug. Dus voor die dagen. Ja, totdat het weer op is. En dan, dan dat ze merken van hé, hey, ik heb alles weer opgemaakt aan mijn drank of mijn drugs. En uh, ja, komen ze eigenlijk weer bij ons. En je ziet wel een, een, een we zijn wel proberen aan het, mensen aan het door te laten stromen. Of vanuit de walk in naar de Cruzada, zeg maar, het mannencentrum. Mm -hmm. um, ja, en eigenlijk, de, ja, het, het, het, het probleem is natuurlijk, je ziet, je ziet vaak vaak jeugd groeit ook op met een, met, met mensen om zich heen die, die uh, drugs gebruiken. Dus, en dan ja, is eigenlijk in hetzelfde rieteltje uh, terechtkomen. Dus je, je, je, hoe triest het ook is, je de toename blijft eigenlijk steeds doorlopen, zeg maar. Dus je ziet steeds veel mensen komen. En daar proberen we, we proberen wel, we zijn wel heel erg aan het zoeken... hoe kunnen we nu dat stoppen, zeg maar. Hoe kunnen we zo vroeg mogelijk in dat... In die visuele cirkel uh, stappen en, en ergens een verandering inbrengen van joh, volgens mij uh, moet dit anders. Ja. Wordt er ook veel, veel gedaan aan de bestrijding en, en ook de, het, het, het, ja, zeg maar het leveren van de drugs, het verkrijgbare dat, dat verkrijgbaar is op de, de straten, uh, wordt er ook wat aan gedaan of is dat, is dat heel minimaal? Nou ja, het. het, het er werd eigenlijk altijd wel veel aan gedaan, maar er was op veel verschillende vlakken, denk ik. Ik denk dat er niet, uh, niet heel veel samenwerking was nog, dat vaak veel mensen op verschillende terreinen bezig waren om, om uh, mensen te bereiken. En je zag daardoor dat eigenlijk vaak heel veel mensen tussen de, tussen de, ja, door, door het net heen uh, glipten, zeg maar. En nu sinds 10-10 uh, proberen ze wel heel erg de gezondheidszorg, ook vanuit Nederland, heel erg de gezondheidszorg op één lijn te krijgen jongens, we, we hebben die... Uh, uh, ...samenwerking nodig, zeg maar. En dat nu wordt dat dus vanuit, vaak vanuit een, een bepaald punt gecoördineerd. En je ziet dat dat wel um, uh, heel goed werkt... ...doordat, doordat je juist uh, vaak van elkaar weet van uh, uh, wie doet wat... ...en wie, wie kan, kunnen we waarvoor bereiken, zeg maar. Je zag in, voorheen eigenlijk heel snel dat mensen vaak doorgestuurd werden ...naar de, de walk-in, waar je eigenlijk, uh, hoe graag je dat ook zou willen... ...niet zo heel veel mee kon, omdat je daar gewoon de, de contacten niet van had... Of, of, uh, ...die de, de, de juiste mensen niet voor... ...of de juiste weg niet, niet, niet kon behandelen, zeg maar. En dat, dat zijn we nu heel erg aan het zoeken van... ...hoe kunnen we uh, daarin verder gaan. Dat is natuurlijk een ding voor vrouwenopvang. Er is vooralsnog geen vrouwenopvang voor verslaafde uh, mensen... ...bemeren en we is daar al een mee bezig... ...dat het eigenlijk een heel grote wens is. We merken nu dat we eigenlijk steeds, eigenlijk steeds concreter gaan kijken... oké okay, we, gaan, we, gaan, uh, we willen graag beginnen en... Uh, ...het is niet gezegd dat het morgen is... ...maar wel van, we willen, uh, we willen dingen van de grond krijgen... wel... Ja. Ja. Ik kom er zo bij terug, Michel van Kouter ja. in, uh, in Bonaire. Ik ga nu naar Ginger in Egypte. Ik heb zojuist even met je al gesproken. 14 jaar werkzaam als verpleegkundige in, in Cairo. En nou, sinds kort dus ook heb je eventjes uh, met vakantie dus van je baas... de eindverantwoordelijkheid over het verpleeghuis. En uh, je, ja, je hebt ook een assistente erbij gekregen, hè, recent? Ja, dat klopt. Ja, die uh, is alweer twee jaar of mijn uh, mijn assistente. En uh, dat is een Egyptische meisje, ze is uh, 24. En zij is uh, verstandig gehandicapt. En uh, ze kan ook één arm niet gebruiken, ze loopt ook een beetje moeilijk. En ze komt, uh, haar, haar geluk, zeg maar, tussen aanhalingstekens, is dat ze uit een goed milieu komt. Uh, dus haar ouders hebben haar wel uh, naar school kunnen, kunnen doen. Dus, Het uh, wonderlijke uh, spreekt ze heel goed Engels. En, uh, maar ze is, ja, er is eigenlijk helemaal uh, niks voor haar en voor, voor kinderen zoals haar, uh, voor mensen zoals, zoals zij, is, is, er, is er praktisch helemaal niks. En dat heeft dan te maken met haar beperking dat er dus weinig ja. in de maatschappij voor haar weggelegd is op die manier? Ja, ja mensen zijn hier ook heel erg van uh, alles wat niet, uh, niet goed is zeg maar, dat stop je weg, dat wil je niet zien. En uh, ja, uh, mensen met verstandelijke beperking of, of gehandicapten, die hou je thuis. Die laat je niet zien. Dat, hmm. is, een, dat is een schande. Er is natuurlijk een, een, een cultuur hier gebaseerd op schaamte. Dus dat is iets waar je voor schaamte zal je niet zien. Ja. En zij is dus bij jou uh, twee jaar geleden terechtgekomen. En wat, wat voor werkzaamheden verrichten ze nu? Waar helpt ze jou mee? Uh, nou, ze helpt mij niet echt hoor. Maar uh, <laughs> Zij euh, nou, helpt een klein beetje. Ze brengt, als we bewoners gegeten hebben... dan brengt ze de, de, de vuile vaat en zo. Dingetjes brengt ze naar de keuken. Uh, ze haalt hier wat op. Of uh, een, een, een dossier of een map. Of ze brengt een medicijn naar iemand. Maar ja, allemaal, allemaal vrij simpel hoor. Kijk, ik heb, niet, dat, dat is, ik heb niet om haar gevraagd. Dus ik had heel erg, toen ik de vraag op een bordje kreeg... of ze bij ons kon komen... Ik... Ik kon me er helemaal geen voorstelling van maken, maar ik dacht van ja, ik werk met, uh, met bejaarden, ik hoef niks met uh, haar of zo. Mm -hmm. en, um, maar eigenlijk was het al min of meer geregeld, dat was dan ook weer zo, want ze is een dochter van een vriend van de baas. Aha, ja. En uh, ja, zo gaat het dan. Dus ik zat ermee, nou, ze woont ook nog eens op, precies op de route waar ik, me, waar ik langs ga als ik naar mijn werk ga ochtends. Dus ik kon haar ook wel oppikken, was ook al geregeld. En uh, dus ik vond het helemaal niet leuk. In het begin. En uh, Maar ja, ja, soms dan moet je dingen doen in het leven. Dan gaat, dan is het even wat anders of zo. En uh, ik heb dat heel lastig gevonden, want ik heb nog nooit gewerkt, ook met mensen, ze is ook autistisch. En ik heb daar nooit mee gewerkt met ook mensen met autisme. Niet, ik nee. En uh, maar ik, ik heb nog nooit iemand zo gelukkig gezien. Dit meisje dat heeft gewoon elke dag de dag van de leven dat ze naar de werk mag. Het uh, is ongelooflijk. Ze, ze was altijd heel erg op zichzelf. En uh, nou ja, ik zeg, uh, kan ook niet heel erg contact maken eigenlijk. En uh, nou, nu is er weer een wereld voor haar open gegaan. En iedereen uh, ja, is haar vriend of vriendin en uh, nou, hier leeft ze voor. Ik geloof dat het de enige, bijna de enige ingrittenaar is die ik ken die het gelukkig is om naar zijn werk te gaan. Ja, nou dat is toch heel ja. leuk dat het uiteindelijk zo gegaan is uiteindelijk voor haar. Ja. Maar, maar is het voor jou inmiddels wel dat het wat meer uh, ja, energie geeft? Dan dat het energie kost? Uh, ja, er zijn wisselende dagen. Het zijn wisselende dagen. Ik kijk en uiteindelijk kijk ik toch ook weer naar. We rijden weer naar huis. Nou, dan uh, zit ze naast me in de auto's of nou, daarnaast allemaal klaar. En uh, ja, dan is ze zo gelukkig. Ik denk, ja, goed. Wat, wat, wat, wat maakt het mij dan uit? Weet je, als je. He, als je iemand uh, blij kunt maken. Het is, ik vind het, het is niet makkelijk. Mm -hmm. Kijk, ze blijft toch nog wel steeds een beetje autistisch. En ja, soms uh, toch wel, uh, wel moeilijk. En, uh, maar zij is er, zij is er echt ongelooflijk blij mee. Dit is haar leven. Dit is haar leven. Ja. We gaan een, een klein sprongetje maken, Ginger, naar het, het nieuws in Egypte. Uh, wat, wat speelt er op dit moment? Ja, er speelt verschrikkelijk veel. En, uh, ik, uh, maar ik, ik kom erachter dat ik al een hele tijd een beetje media moe ben en dat ben ik nog steeds. En, uh, want het is hier, elke dag hoor je weer ander nieuws. Van, uh, uh, elke dag, Dan hoor je weer van uh, dat. Uh, ja, we hebben hier ook nog steeds een benzinecrisis. Naast de elektriciteit en het water uh, heb je hier ook steeds lege benzinepompen. Dus dan, uh, tenminste dat rumoer gaat er dan opeens. Ja, er is geen benzine. Nou, er is een taakje geweest en is dat ook zo. En soms is het opeens een rumoer. Dus iedereen die scheurt met zijn auto naar de benzinepomp. Met als gevolg dat je de meest idiote rijen hebt midden in de, overal in de stad. En dat het verkeer weer helemaal geblokkeerd uh, is. Nou, en dan blijkt er gewoon wel benzine te zijn. Um, ja, de, de, de wat betreft... Ja, we hebben een nieuwe minister-president. Een, ja, een nieuwe president. En uh, ja, nou ja, weet je, mensen lijken hem geaccepteerd te hebben. Ze van oké, okay, hij is nou eenmaal gekozen, dus nou uh, moeten we ook maar zien wat er uh, gaat gebeuren. Nou, ik zie alleen maar om me heen dat het, het land in een grotere chaos uh, verzeilt. Waarom denk, waarom denk je dat? Want die president was Mohamed Mouzri, hè? Ja, Mohamed Morsi. Ja. En, en waarom denk je dat het land een, in een grotere crisis verzeilt raakt? Het land, dat zie ik om me heen. Het is, het, uh, wetteloosheid is alleen maar toegenomen. Kijk, onder Hosni Mubarak, die had natuurlijk de touwtjes heel erg strak in handen. En dat was ook weer niet goed. En nu heeft niemand de touwtjes strak in handen. Niet als het gaat om uh, gewone dingen op straat. Ik, ik, het vuilnis op de straten, het, het, het klinkt allemaal heel dramatisch zoals het gaat op het moment, maar het is ook zo. Het vuilnis hoopt zich alleen maar op op de straten... Uh, mensen trekken zich van regels helemaal niks meer aan. Uh, gisteren nog hoorde ik van een... Er uh, was een ongeluk gebeurd. En uh, twee auto's... Uh, het is ook ramadan. Mensen rijden als, als gekken, want dan gaan ze naar huis, hebben ze honger. En, en het verkeer is, is, is dan nog erger. Er is een ongeluk wat er gebeurd. En dan uh, denken de om, omstanders, die menen dan van... Nou, wij weten wie er schuldig is en wij zullen dat wel even afstraffen. Dus mensen zijn in elkaar geslagen. Dat is verschrikkelijk. En dan komt er echt geen politie bij kijken hoor. Die hmm. bemoeit zich daar helemaal niet mee. Uh, nou ja, wat nog meer? Nou, het vuilnis wordt niet opgehaald. Nou, als je, ja, er is van alles hier wat niet gaat. Ja, nee, ik, ja. Ik, en, en uit de mailwisseling heb ik ook gelezen... dat mensen zich ook niet echt veilig voelen op straat. En dan gaat het vooral ook om, om christenen... die zich steeds minder veilig voelen. Hoe, hoe ja, zit dat? Hoor, ja. Ja, nou was dat ondervast nu maar ook wel een beetje, hoor. Maar uh, ja, nu is het, is het veel erger. Ik heb van een paar meisjes op mijn werk gehoord die uh, ja, regelmatig uh, te horen krijgen van... En uh, die meisjes die zijn gewoon gekleed. Ze zien er heel netjes uit. Het enige is dat ze geen hoofddoek dragen en dat ze misschien een, een t-shirt aan hebben met korte mouwen. Maar dan krijgen ze te horen van, nou, we zullen je wel krijgen... En uh, we zullen wel zien wie er hier de baas is. Of jullie gaan er allemaal aan. Of, uh, ja, of ze wordt uitgescholden voor minder nette dingen. Ja, dat is helemaal niet prettig hoor. beslist niet prettig. Ja. Dus het is, het is wel een beetje een, een, een lastige situatie als ik het zo hoor. Eigenlijk zijn ja. de mensen die zijn een beetje vermoeid van alles getouwtrek. En ja, het, ja. Het, het, ja. Het, het loopt niet echt vlotjes. Uh, op zich uh, niet, nee, op zich niet, maar wat wel zo is, en uh, ja, dat vind ik zeer bewonderenswaardig, is dat er ontzettend veel gebeden wordt hier door uh, christenen. En uh, je hebt hier een grote evangelische kerk in de stad, onder andere, en uh, die heeft ja, al jarenlang op één keer in de week uh, bidstonden voor uh, Egypte, zeg maar. Nou, daar komen echt honderden mensen. En uh, er wordt heel heel erg veel gebeden. En mensen geven het niet op. En uh, ja, dat, dat is heel mooi. Dat is heel erg bemoedigend. Ja. ja, mooi om te horen. Ik kom zo nog even bij je terug, Ginger, ja. in Egypte. Ik ga naar Michel Verkouter in Bonaire. Werkzaam voor Stichting Crusade. Onder andere een opvangcentrum voor verslaafden. Uh, Michel, uh, wat speelt er bij jou in het nieuws? Ja, wat er, wat er uh, in het nieuws speelt is eigenlijk nog steeds dat, uh, de, de, de, wat al wat, wat een, een vrij lange periode bezig is, dat de prijzen gewoon best gestegen zijn. Uh, en dat ze eigenlijk uh, aan het uitzoeken zijn, oké, okay, hoe komt dit nu en, en, en, en waar ligt dat aan? En, en, en, je merkt in de politiek een beetje dat het volgens mij tussen, tussen, een beetje tussen Nederland en de, de politiek hier op Bonaire aan het zoeken is, oké, okay, is dat nou gekomen sinds 10-10-10? Ehm 10, 10? Um, of niet? En, en, en wat moet er dan bij? En of wat, wat, wat moet er dan veranderen? Een beetje die, die discussie merk je heel erg. Wat wij daar zelf uh, van merken is zeg maar, dat je op straat gewoon merkt dat mensen uh, ja, vaak niet meer rond kunnen komen. We zijn natuurlijk op, op uh, 10 oktober uh, 2010 zijn we overgegaan van de amerikaanse gulden naar de uh, dollar. Mm -hmm. En uh, wat je eigenlijk in Nederland ook zag was dat de prijzen toch uh, stegen... Um, uh, en dat is eigenlijk hier ook. Je kunt, je kunt voor, voor een aantal producten kun je gewoon zeggen wat vroeger een gulden was, was, was uh, is ongeveer twee tien uh, dollar zeg maar. Twee tien gulden is dan een dollar en dat is eigenlijk nu gelijk tussen wat vroeger een gulden was en nu een dollar. En dat is uh, ja, voor veel mensen gewoon heftig om uh, dan nog rond te komen. Dus je merkt dat de, de armoede onder een bepaalde onder de bevolking uh, ja, groter wordt. En dat is iets wat, uh, ja, wat eigenlijk nog steeds heel aanwezig is en wat dan vaak ook uh, ja, toch de, de, de mensen wat ontevreden stemt en je vaak geluiden hoort van uh, we zijn het er allemaal niet mee eens en we willen het toch nog weer veranderen. En dat ja, blijft een beetje een discussie die, uh, die heel heftig is. Ja, zeg maar... En, en, maar, ik, ik maar, maar voor, voor, ja. voor een gewone burger, waar moet ik aan denken als hij uh, naar, naar een supermarkt gaat of naar een bakker een, een, een gewoon brood. Is dat dan echt ook uh, uh, 20, 30 cent duurder geworden? Ja, denk ik wel. Ik. Hm. De, ik, ik, ik. Kijk, wij wij uh, hebben uh, ik in mijn gezin hebben eigenlijk niet te klagen daarover. Maar ik, we, we merken vooral mensen die die van al van een minimum leven, uh, die, die al een minimumloon hebben, dat zijn er veel, die, die, die, die vaak ook niet, die, die, die, die prijzen zijn gestegen, maar de, de minimum lonen zijn in dat opzicht zeg maar niet meegestegen. Dus die mensen hebben gewoon nu een probleem. Dat er echt mensen zijn die gewoon niet rond kunnen komen van, uh, van, het, van het geld. En ik denk inderdaad, je ziet, je hebt hier uh, een aantal grote supermarkten, zeg maar. En je hebt hier ook heel veel van die kleine uh, ja, toko's, zeg maar, noemen ze dat hier. Uh, en daar zijn, daar zijn gewoon prijzen echt uh, flink gestegen. Dat, dat mensen echt zeggen, oh, ja, wat ik vroeger voor een gulden betaalde, uh, voor een Antilliaanse gulden, betaal ik nu een dollar voor, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk best een, uh, een aardige prijsstijging. En ik moet wel erbij zeggen, want ik zie het ook wel eens op nos.nl en, uh, en, en op andere um, uh, nieuwsites. En het wordt dan heel erg gebracht alsof er echt bijna uh, rellen zijn in de straten van Bonaire. Ik kan me herinneren dat een post terug daar, daar een, ook een, een iPhone was. En ik heb niet het idee dat het zo leeft. Dus ik merk wel dat er ontevredenheid is en dat mensen heel erg aan het zoeken zijn. Het is niet zo dat, dat het dat helemaal um, ja, escaleert. Of uh, het is vaak een hele kleine groep uh, die dan het nieuws opzoekt, zeg maar. Uh, maar wij merken het onder onze, onze cliënten zeg maar, ook dat het gewoon moeilijk is om... Uh, ja, om vaak rond te komen. Ja. En wat moet ik me bij voorstellen, is er ook een, een soort van vangnet zo, dat, dat voor, voor de mensen die echt niet meer rond kunnen komen of, of bestaat dat nog niet echt in Bonaire? Ja, het, het, het bestaat, dat ik, hier noemen ze bijvoorbeeld de, de, de, als je, de bijstand noemen ze de onderstand. Uh, dus er zijn gewoon veel mensen die daar in zitten. Kijk, en wij zitten niet heel erg in dat, uh, in dat stuk. Um, uh, veel van onze, onze cliënten, vooral bijvoorbeeld ook bij de walk-in, uh, leeft sowieso uh, heel armoedig. Uh, ...verzorgde zelf ook heel slecht. En dus die leven vaak van dan, allerlei klusjes... ...dat ze bij iemand een tuinschool maken... ...en dan krijgen ze 5 dollar... ...en dan, dan uh, ja, gaat het vaak op aan, aan, aan drank of uh, aan drugs. Mm -hmm. uh, dus wij zitten niet heel erg in het ding... ...maar we merken wel een, een, een toename van mensen... Uh, ...ook van die weten van... ...bij ons is, uh, is, eten, is eten te krijgen, zeg maar... ...die dan... Uh, uh, dat, je, dat, je, dat je in het begin ook merkte van er komen wat meer mensen langs. Goed, alleen wij, wij, ja, wij zijn eigenlijk alleen een inloophuis voor uh, uh, mensen met een, een drugsgerelateerde achtergrond, zeg maar. Of met drugsproblematiek. Of drank. Uh, dus ja, dat, die mensen die, die krijgen we niet heel, uh, heel veel binnen, zeg maar. maar je, je merkt het gewoon wel, doordat je veel onder de bevolking bent, zeg maar. En veel in de probleemwijken komt, merk je wel dat het een, een, een groeiend probleem aan het worden is. Hoe, hoe kunnen mensen uh, ja, rondkomen, zeg maar. Ja. Michel Verkouter in uh, Bonaire. Wat, uh, je gaat, het is Bij jou is het inmiddels uh, bijna 12 uur. Wat staat er uh, voor jou te wachten op de volgende dag straks? Wat, uh, wat staat er op jouw uh, agenda? Nou, de, de, um, ja, We zijn eigenlijk de afgelopen weken uh, is er een project bezig geweest. Er zijn een groep jongeren uit Nederland hier geweest... om uh, een, een, ja, letterlijk de hand uit de mouwen te steken op het, uh, uh, op het terrein. Ze hebben een heel beachvolleybalveld aangelegd. Dus daar zijn okay. we heel blij mee. En um, ze hebben de laatste weken zijn ze steeds bezig geweest met sporten met jongeren in de, in de wijken. En daardoor hebben eigenlijk steeds geprobeerd uh, te vertellen wie Jezus Christus voor hen was. Um, en dat zit eigenlijk in een afrondende fase. Dus morgen uh, gaan ze nog een aantal kleine klusjes doen. En uh, ja, daar, daar zal ik bij zijn om te kijken van uh, wat we nog kunnen doen en wat ze nog niet kunnen doen. En dat is langzamerhand deze week of dit project voor hun aflopen. Ik geloof dat ze zaterdag weer terugvliegen naar Nederland. Um, dus dat staat eigenlijk nog op het programma om ze daar, uh, daarin uh, mee te helpen. Dus uh, ja, dat is een, het is een uh, leuk project. Veel enthousiaste jongeren vanuit Nederland die uh, graag een steentje willen bijdragen hier op het eiland. Ja, en dat was voor hun een soort van uh, werkvakantie in uh, Bonaire? Ja, ja, ze wilden graag hun, hun handen uit de mouwen steken. En ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze hadden veel ervaring in spot. En dat is een van allerlei organisaties vanuit uh, Nederland. Acties in Action geloof ik ook. En uh, ze hadden zoiets van, nou, we willen dit uh, met een groep uh, doen onder mijn broertje was daarbij, die kwam dus ook gelijk op visitebezoek hier op het eiland. Dus dat, uh, ja, dat is een hele gezegende tijd geweest. En dat uh, loopt zo langzamerhand ten einde. Precies. En uh, moet je zelf nog op vakantie? Of ben je al geweest? Uh, nee, we zijn, uh, zijn in, in februari zijn we nog naar Nederland geweest. En uh, voor, een, uh, over, voor een korte periode. En je vooralsnog, uh, we, we krijgen geloof ik nog wat visite hier van familie. Geloof ik, dat weet ik wel zeker. En... Uh, dat is omdat het in Nederland de vakantieperiode is en wij, wij, wij werken eigenlijk gewoon door. En we gaan waarschijnlijk pas in september ergens uh, nog een weekje er tussenuit. Okay. Michel Verkouter in Bonaire, uh, dank voor je bijdrage. Voor zometeen slaap lekker en uh, morgen uh, een goede dag ja, met, uh, met de jongere groep. Graag gedaan, dank u wel. Bedankt voor je bijdrage. En uh, tot slot ga ik naar Ginger in Egypte, werkzaam als uh, verpleegkundige in Cairo. Uh, Wat staat er uh, voor jou uh, op de agenda voor vandaag? Ja, nou, ik ga um, straks om een uh, uur of zeven de deur uit, of een uurtje, dan staat uh, mijn assistent weer uh, te wachten al, die pik ik op, en dan uh, ga ik me bezighouden, het is het uh, ja, eind van de maand, hè, dus mensen uh, moeten hun salaris krijgen, dus ook aan mij de eer om daar deze maand, uh, om dat allemaal uit te vogelen, en, ehm. Uh, uh, we houden altijd uh, een, een meeting met al het personeel en de bewoners aan het uh, eind van de maand, of de laatste zondag van de maand, of de eerste zondag van de maand. En uh, dan komt er altijd iemand preken en we zingen met elkaar. En uh, dit keer is ook de eer aan mij om voor de preek te zorgen, dus daar moet ik ook nog uh, mee bezig deze week. Ah, en uh, ja. we willen ook altijd heel graag dat iedereen komt van het personeel naar die meeting, maar ze komen niet allemaal. Hebben ze er geen zin in, maar nu hebben we de salaris gekoppeld aan die meeting. Dus als je, je krijgt je salaris naar de meeting. Dus oh, oké. Okay. Ja. Ja. En, en, en natuurlijk niet en... te vergeten, het, het is natuurlijk ook ramadan, hè? Dus er zijn er waarschijnlijk ook veel mensen die, die het ook eventjes op die manier zwaar hebben. Ja, op het moment heb ik, heb ik alleen maar christenen, christenen die werken bij mij. Dus, uh, dus niemand die uh, vast eigenlijk. Oké. Okay. Ja, dus uh, nee, ze kunnen allemaal heel mooi komen. En uh, dus dat uh, ga ik noemen mee bezighouden deze week, de salarissen en, uh, en de, de, ja, de meeting voorbereiden voor zondag. Ja. ja, en weet je al waar je het over gaat hebben? Nee, daar moet ik ook nog over nadenken. Ja, ik zou eigenlijk, ik had iemand anders zou komen, maar daar hoorde ik gisteren dat ze niet kan, om uh, de, voor de preek te zorgen. En ik kan niet zo gauw iemand vinden nog, dus dan uh, ja, denk ik dat ik het zelf ga doen. Maar ik heb nog geen onderwerp, nee, maar dat komt wel. Oké. Okay. Ja. Ik wil jou een, een hele fijne dag wensen vandaag. Werk ze uh, ja, met temperaturen van 38 graden, respect. Ja. Hebben jullie een beetje, okay. air, hebben jullie een beetje airco in het verpleeghuis? Nee. Nee, nee. Dus dat... nee dat is allemaal fans. Maar mensen zijn niet gewend, oudere mensen. Hè, die, die, die vinden het ook maar niks airco. Daar word je ziek van, zeg. Zoals. Ah, oké. Okay. Dan ja. ja. nou, houden het op. <laughs> Ik wens jou een goede dag en bedankt voor je bijdrage. En, uh, ja, graag, we het weer, graag gedaan. Graag weer, tot een volgende keer. Oké, okay. En meer informatie over de, de hulpverleners in Dit is de Nacht... die meedoen aan Focus op de Wereld kunt u vinden op de website... eo.nl slash nacht. Zometeen na zes uur het Radio 1-chanaal met Bert van Sloten... en zometeen het laatste nieuws uit Binnen en Buitenland met Rashid Vins. En voor nu een hele prettige dag.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 friend you pack your car and ride away i've got lots of friends in san jose Parking cars and pumping gas. I've got lots of brains and